Vijf uur, die ook het eerst Teertstra met het NOS-journaal. Phil Everly, de helft van muziekduo The Everly Brothers, is overleden. Hij stierf vrijdag aan complicaties van de longziekte COPD, meldt de Los Angeles Times. Phil Everly en zijn broer Don waren vooral in de jaren 50 en 60 populair... met hun rock'n'roll en countrymuziek. Ze scoorden hits met nummers als Wake Up Little Susie en All I Have To Do Is Dream. Andere artiesten als The Beatles en Simon Garfunkel werden door het duo beïnvloed... In 1988 kwam het laatste album uit van The Everly Brothers. Phil Everly was 74 jaar. De opvarenden van het Russische Poolschip... dat sinds eerste kerstdag vastzit in het ijs... zijn onderweg naar Tasmanië. Het Australische reddingsschip, waar de 52 mensen nu aan boord zijn... heeft toestemming gekregen om door te varen. Gisteren moest dat schip nog blijven liggen bij Antarctica... om eventueel hulp te verlenen aan een ander schip... dat daar nu ook vastzit in het ijs... Dat Chinese schip zegt nu geen assistentie nodig te hebben... omdat het voor lange tijd voorraden aan boord heeft. Op Schiphol is een belangrijk lid van het Mexicaanse Sinaloa-kartel opgepakt. Dat is de machtigste drugsorganisatie van Mexico. Het is gebeurd op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten... meldt de openbaar aanklager in San Diego. De 33-jarige man staat bekend als een van de leiders... van het Antrax-moordcommando van het kartel... Hij zit vast in de Nederlandse cel en wacht daar zijn uitlevering af. In Rio de Janeiro kan met een hittegolf. In de Braziliaanse stad worden temperaturen gemeten van meer dan 40 graden. Gemiddeld is het in Rio in januari zo'n 10 graden koeler. In een luxueus winkelcentrum in de stad ging een sprinklerinstallatie af terwijl de mensen aan het winkelen waren. Het was er zo warm geworden dat de sproeiers dachten dat er brand was uitgebroken.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 Ja, Goedemorgen, welkom of welkom terug bij Woord bij de VPRO op Radio 1. En in Woord laten we een mooie keuze horen van het gesproken woord... uit de Nederlandse Omroeparchieven. Deze hele nacht staat in het teken van familie. Want ook na de feestdagen hebben we daar nog steeds geen genoeg van. Uh, zeker niet als het over andere families gaat dan je eigen natuurlijk. Bijvoorbeeld over de familie Krijnen van dat gezin zaten op een gegeven moment... maar liefst zes van de zeven leden in de gevangenis. De vader bracht 18 jaar van zijn leven achter de tralies door. Radiomaker Joost Wilgenhof maakte voor KRO's Damocles... een portret van het gezin. En op het moment dat de documentaire werd uitgezonden in 1995... zaten er nog drie familieleden vast. Hallo. Ik kom uh, op bezoek bij een uh, gedetineerde, ja. de heer Krijnen. Dat klopt. Ben je de eerder hier geweest? Nee, het is uh, de eerste keer. Ja. Rijbewijs? Een rijbewijs? Ja. Alsjeblieft. Oké, hey, prima. Oké. Okay je welke die kant op. Ik had meneer Dirk moeten te wachten. Oké. Okay. Tegenover me zit meneer Kreinen. Ja, ja. Peer Kreinen was het, hè? Inderdaad. Waarvoor zit u hier? Ik zit onschuldig. U zit onschuldig? Maar ik wou verdacht van het dealen. Dielen in? In de heroïne. Maar ik heb niks gedaan... Evenals mijn gedegeneerde vrouw die ook niks heeft gedaan. Die zit ook vast? Ja, inderdaad. En waar zit die? In Zevenum. In noord hm. Heeft u kinderen? Ja. Zes stuks. Vijf jongens en een meisje. Die wonen helaas thuis alleen. Als ik het zo moet formuleren. Zonder ouders? Zonder ouders, ja. Al van de eerste, de seconde af. Uw kinderen hebben ook vastgezeten? Ja. Ja. Inderdaad. Ik heb momenteel nog één kind gedetineerd zitten. Die zit in Zutphen. Dat betreft uh, mijn zoon, onze zoon Michel. En die is veroordeeld voor uh, tot zes jaar. Die moet nu nog twee jaar en dan is hij ook vrij. Mm -hmm. En uw andere kinderen? Die hebben gezeten uh, verdacht van... Die met geweld. Heling op grote schaal. En uh, één zoon werd verdacht voor het dealen in onze zaak. Maar ook die is... Onschuldig. Hoe oud zijn die kinderen? Uh, Wim is momenteel 22. Dan heb ik uh, onze Michal, die is er 20. Onze Marietje, die is er 16. Dan heb ik een getrouwde jongen van 24. En dan heb ik nog een van 25. En dan Pedro heb ik, die is uh, 19. Nee, sorry, 20. Hm. Ook 20. Ho Hoe lang zit u al vast? Een jaar. Hier? Ja, nee, niet hier. Ik heb, zit hier nu een maand of vier. En ik heb acht maanden in mijn strik gezeten. En daarvoor heeft u nooit in een ja, gezeten? Ja, ik heb waarschijnlijk een keer gezeten. Maar, ja, dat is de game. Huh? Laten we het zo maar formuleren. Dat is de game. De game om te zitten. De game om te verliezen. De game om te winnen. Als ze ons, ons pakken, dan hebben we bijvoorbeeld al het lul. Het als, ze, als ze ons pakken, als de politie ons oppakt... dan staat het voor iedereen naar buiten kijken, dan zijn wij gewoon schuldig. Mm -hmm. En dat je dat nu maar één keer zegt of tien keer zegt... stoor ze zich niet aan. Wat, maar dan moet het maar lekker doorgaan. Mm, wat is de winst in de game? Mijn winst bedoelt u? Dat is enkel maar verlies. Ik heb geen winst. Het kost alleen maar gehandel voor geld... veel ellende... en ook veel meer verdriet... Mm -hmm. Maar wat is dan die game? Ik snap het niet. De game tussen wie? Tussen justitie en mij. En die zal altijd blijven bestaan. Want ik geef niet op. Hoe is die ontstaan? Door justitie. Maar dat is een heel lang verhaal. Nou, en ik denk de dat de wij... we dan over twee weken nog ja. bezig zijn. Dat is, is zo'n verschrikkelijk lang verhaal. En uh, dat is al begonnen in Tilburg. En... Uh, ja, daar werd ik opgepakt en, uh, met verschillende met andere, andere mensen dus. En uh, ja, verschut, hè. Gewoon erin, oké, afgewerkt. Achter die deur en bekijk het maar. Wat was er gebeurd? In uh, fiets, Fietshiftalletje, maar dat spreek ik al over 30, 35 jaar terug. Hoe oud was u toen? Goed 16, 17 jaar denk ik. Ik de smaak te pakken, laten we het allemaal ophouden. Welke smaak? De smaak van niet de weg volgen zoals die uh, voor de letteren van de wet uh, geschreven staat. Waarom heeft u toen u 17, 18 jaar was? Waarom heeft u toen voor die weg gekozen? Omdat er toen al geen toekomst voor ons was. Want? Dat er toen al geen toekomst voor ons was. Waarom was er toen geen toekomst meer voor u? 17, oh. 18 jaar, nog een heel leven voor u. Nou, je wordt van alle kanten je dus tegengewerkt. Ik, ik, ik, ik was vroeger best wel een, een moeilijke jongen, ook op school... En ik, ik, ik schopte als het ware overal tegen aan en dan word je niet geaccepteerd. Nou, en dan uh, ga je als 14-jarig jongetje ga je werken. Nou, en dan sta je daar te werken voor 8 of 9 gulletjes in een heel week. Toen dat tijd was dat veel geld misschien, maar uh, ik was er niet content mee. Waarom niet? Waarom niet? Waarom moet ik iemand die rijk is nog rijker maken? Die begrijp ik niet. Begrijpt hij die niet? Hm? De fabrikant, die is er voor je arm te houden. En de pastoor is er voor je dom te houden. Kijk, ik heb voor dit leven gekozen... en daar kunnen we natuurlijk lang en breed over discussiëren... maar daar zie ik gewoon het nut niet meer in. Ik, bedoel, ik heb u duidelijk gemaakt, uh, dat is mijn levensstijl... en ik denk ook wel dat dat altijd mijn levensstijl zal blijven. Kijk, uh, als je dus op een gegeven moment tracht... op een eerlijke manier de kosten verdienen... dan word je toch op allerlei fronten tegengewerkt. Heeft u dat wel ooit geprobeerd? Zeker, zeker. Ik was nu ook eerlijk bezig... Ik was nu eerlijk bezig in de ambulante handel. En uh, ja, dat mag schijnbaar niet. Ja, ja. Wat was dat, de ambulante handel? Wat verkocht u? Verkocht trainingspakjes en tuinstelletjes... En, en, en wat kerstartikelen en wat speelgoed. en Etcetera, cetera. Et cetera. Mm -hmm. Al wat, wat aan te verdienen was. Maar dat mocht schijnbaar niet. Michel, een magere jongen met lang sluikhaar zit rustig aan het enige tafeltje van zijn cel. Het is een ruimte van 3 bij 2 meter. Het raampje boven het netjes opgemaakte bed laat weinig licht door. Een televisie, radio, cd-speler zijn zo opgesteld... dat ze vanuit het bed te bedienen zijn. Op de muren is geen leeg plekje te vinden... en tientallen foto's maken de twee lange muren tot een familiealbum. Broers... Zusje en ouders hebben elkaar tijdens bezoekuren uitgebreid geportretteerd. Zo is Michel op bezoek bij zijn vader in de Geerhorst... en zit hij met zijn moeder in haar zelfgemaakte overdadige hemelbed... in gevangenis Ter Peel. Ik zie mijn, ouders maar een, mijn moeder nu één keer om een maand zo. Nu heb ik ze dan twee maanden niet gezien. En mijn vader zie ik maar één keer om drie maanden. Ja. En dan komt je vader hier of jij gaat daar naartoe? Nee, hey, dan uh, moet ik met pakket... Bus, word ik dan naar daar toe gebracht. Dat familieleven, hadden jullie dat thuis wel? Ja, dus heel echte, we zijn een heel echte familie, een uh, heel echte band ook. En uh, als er wat was, dan was, was het met de hele familie. Wat deden jullie dan met de familie? Hoe bedoelt u? Gewoon oh, wanneer jullie thuis waren. Was het voor de televisie of ging je uit? Of, uh... Ik, uh, ik was buiten, gebruikte buiten. En, uh, ik slaapte al, ik ging alleen maar naar huis voor te slapen en werk uh, werd ik wakker van ging ik weer weg voor een ruïne te zoeken omdat ik buiten was flink verslaafd. En uh, toen hadden we geld nodig om een uh, ruïne te komen. Dus met nog twee kameraden waar die naam niet van kan noemen. Zijn we dus pas gegaan en toen kwamen we een eindhoven terecht. En daar met een inbraak dachten we dat was morgens vroeg om zes uur. Op de nacht van 4 of 5 januari 1992. En plotseling komt hij naar beneden. Maar die twee jongens laten hem achter, Dus ze naaien eruit. En uh, dus ik binnen een gevecht met die man. Dus ik weet nog weg te komen. Maar ik heb pistool tussen me. Dus ik laat hem nog zitten. Dus buiten ren ik weg. Maar heb je stoeprand. En dan val ik over. Dus die man begint de schoppen weer aan te doen. Dus ik heb pistool. En ik schiet heel die magazijn in die man. Ja, waar ik veel spijt van heb achteraf. En... Uh, Zodoende heb ik zes jaar. Ja. Zes jaar? Ja. En je zit hier nu? Hier, hier zit ik nu uh, bijna vijftien maanden. ja. Ben je ervan geschrokken, van uh, wat je gedaan hebt? Dat je iemand uh, doodgeschoten hebt? Ja, zeer zeker. En uh, ik heb ook uh, de eerste zes maanden nachtmerries gehad. Want het gebeurde. Dat ik steeds weer van me zag en zo. En ik kreeg toen ook medicijnen voor. En uh, op een gegeven moment... Je vergeet het nood van je leven, maar je kunt het een beetje verdringen. En uh, nu, ben ik al een, nu ben ik al een beetje overheen, ja. Ja. Je was met z'n drietjes toen dat gebeurde? Klopt, ik was met drieën. En uh, ik heb uh, alles op me gepakt. En ik heb ook nooit niks meer van die twee gehoord. Dan ja, mag... Die andere twee jongens die bij die overval waren, die, uh, die lopen gewoon vrij rond? Die lopen gewoon vrij rond, die Tenminste. twee. Die lopen vrij rond, 100%. Ik heb ze er ook buiten gelaten. Maar ik had ze ook kunnen verlinken. Dan had ik een mindere straf gehad. Dat wou ze bij mij ook aangaan. Hij zei, ik bekend wie erbij is geweest, die twee. Hij zegt: dus, dan zorg ik. Zei de regisseur van, dat je zo'n afkickkliniek kent, Een boerderij. Mm -hmm. Dan heb ik gezegd van, nee. Ik heb het, ik heb het alleen gedaan. Maar ja. hun waren ervan overtuigd dat er nog, nog andere twee personen erbij waren. Nou ja... ja. Oh ja. Maar um, na die verhoren, ook toen je ouders voor het eerst kwamen en je het voor het eerst vertelde aan je ouders, was je toen clean? Of? Ik was een kikker op het politiebureau. Ik had alle beperkingen ja. en uh, er mocht een van mijn ouders komen. Eén van je ouders? Ja, en dat was mijn moeder. Dus ik zie, haar, ja, mijn tranen springen in je ogen. Bij haar ook. En, uh, maar ik mocht niet uh, op kamp praten, mijn taal van de politie. Omdat ze bang waren dat ik informatie zou doorgeven. Dat betekent dat je... Geen begroefd mag praten, onze taal. We hebben kampers... Een, een, een aparte taal ook weer. Waar we praten. Dus hun verboden ons omdat ze uh, praten. Omdat ze het dan niet konden verstaan. Mm -hmm. En ze wilden meeluisteren. Dus uh, was bezoek moesten we afscheid nemen. Nee, mijn moeder tegen mij van maatje is geflikt. Heb je het gedaan? En toen uh, zei ik nee... Waarom heb je gezegd dat je het niet gedaan had tegen je moeder? Ik probeerde me eerst eruit te praten. Daar. En uh, mijn moeder zei ook van... ik weet zeker dat jij het niet gedaan hebt. Want ze, ze weet dat een van die andere twee die ik buiten heb gelaten... ze denkt dat, denk dat die geschoten heeft. En, uh, ja. Ze zei ook tegen mij van... zeg maar wie het geweest is, dan ga ik wel langs die jongens... Ik zei, nee, dat hoeft niet. Dat ik dadelijk buiten kom, dat doe ik zelf. Dat wil ik zelf oplossen. En, uh, ja, dat wil ik ook gewoon zelf. Ja. Hoe wil je dat gaan doen? Ik wil uh, met die jongens praten. Van waarom en mm -hmm. hoe, die dingen. Ja. Ja. Maar je bent niet bang dat het uh, uit de hand zal lopen wanneer je hem weer ziet? Als zij gewoon met mij wil praten, gewoon op een, op een normale manier, dan niet. Maar als hij helemaal niet, niet, niet wil praten, of niks wil doen... dan denk ik dat wij nog wel een keer ruzie krijgen, ja. ja. ja. Dan weet je ook weer dat je moet uitkijken, hè? Jawel, natuurlijk. Maar ik zal ook niks meer in mijn handen pakken. Als ik met hem zou vechten, dan zou ik met blote hand vechten. Maar dat hoeft niet, dat hoeft niet. Dat, dat, dat. Ik, ik praat het liever uit dan vechten. Mm -hmm. Snap je? Ja. Maar als hij het niet wil... dan kan hij ook van mij de andere verwachten. Ik ben geen koele kikker. Maar ik ben ook een rustige jongen, weet je. Maar als ze me eenmaal over de drempel hebben... dan ben ik, dan ga ik door tot ik ze mm heb. -hmm. Zo ben ik. Ben je snel over die drempel? Of? In het begin heel snel. En uh, sinds die twee jaar dat ik vast zit... ben ik heel stuk rustiger geworden. En uh, daar stond je net zelf bij. De bewaarder ook zei van... er is heel veel veranderd. En vanaf zit al heel een rustig Want eerder zult jongen zeggen van dit of dat. En Michel, bats, bats, bats, sloeg eigenlijk gelijk op. Michel werd we afgevoerd naar isolatie. See, it was Ik heb uh, vroeger uh, lage school gehad, maar uh, ik deed gewoon mijn eigen zin wat ik zin in had. En, uh, de schoolmeester zei van uh, doe dat, dan deed ik juist het omgekeerde. En een schooltje matsen, en fietsje stelen, daar is mee begonnen. Stikkie roken, stoer doen met de jongens en van klein is het nou erger gegaan. Ja. En wat zeiden je ouders daarvan? Die, die keurden niet goed, absoluut niet de eerste keer. Maar we bleven aan de gang, we deden gewoon wat, wat we zelf zin hadden. Dus en, ja, op een gegeven moment ze kunnen ook niks meer doen. Snap u? En zo ja, is van het een naar het ander, tot het ergste gekomen. Hmm, toen begon je ook te stelen of Dat deed ik van tevoren ook al, ja. Met brommetjes, weet je wel en fietsen en zo die dingen. En dat vond ik wel kik ja, en lekker op scheuren en zo. Ja, maar steeds erger gegaan. Toen kende de politie ook al? Ja. Schijndomalig gearresteerd. Een paar dagen voorrest. En dan weer eruit. Nou, en toen begon het weer van vooraf aan. Hetzelfde. Hmm. Tot ze me de, nou die zes jaar hebben gegeven. Hoe was je leven nou thuis? Hoe, uh, je zei net al van. Uh, mijn vader, als mijn vader zo meteen vrijkomt. dan uh, heeft hij. Uh, 18 jaar van zijn leven. achter de tralies gezeten. Ja. Dus hij was vaak niet thuis? Vroeger nee. We gingen altijd vroeger vaak op bezoek bij hem. En uh, huilen. Uh, je was kind. Je moest je vader achterlaten. En, en... Dat deed ons toen veel verdriet. En ook dat mijn vader en moeder... Als mijn moeder dan op stap was geweest, vaak ruzie en zo. En dat speelde ook wel mee, weet je. Maar Dat is verleden tijd. We hebben een nieuwe leven. En uh, het gaat gelukkig goed. Sinds er niet meer drinken. Want de bemoeder, als mijn moeder een paar slokken op hebt, dan is het een kringel. Ja, ja. Ja, ze is flink agressief, dan komt alles los bij haar. En dan komt die emoties naar boven. Ja, en uh, daarom heeft ze het ze nu zelf ook door. Om te besloten van. Toen ze vlof was ook op stap. Of uh, de papa toen ze nog thuis was. Zei ze van nee, want als ik gedronken heb, dan uh, ben ik toch maar lastig. Ja. Dus ze ziet het zelf ook in, snap je? En uh, ze heeft ook een paar keer de polsen doorgesneden en zo. Dat, dat, daar schokken wij flink van. Want uh, ja, is niet niks. Het was met het nieuwjaar. Ik Dacht echt van: uh, ik ben ze kwijt. Maar gelukkig niet. En uh, toen is ze gaan beseffen van, uh, dat ze verkeerd was. Ze is aan het drinken. Mm -hmm. Ja, met een ruzie maken. Maar hoe, hoe was dat om, om, om jouw vader steeds te moeten opzoeken in de uh, in gevangenis? Pijnlijk, pijnlijk, ja. Want ja. Waarom, waarom mijn vader, waarom niet iemand anders zijn vader... zo dacht ik toen die tijd. Mm -hmm. Begreep het eigenlijk niet zo goed? Nee, ik begreep het niet. en Ik begreep ook het hele baas leven niet. En we hebben hem vroeger ook heel vaak heel veel gemist. en Dat mijn moeder heel zwaar had voor zes kinderen te onderhouden. Zes mm -hmm. kinderen. Ja. Moet ze alleen, ze moet elke week op bezoek. Heel eind reizen. Nou, doe dan maar eens van je, van, van je gewone uitkering. Ja. Ja. Dus dat hebben we vroeger ook heel moeilijk gehad... En uh, dat we zelf gingen pikken. Dat we beseften dat we geld nodig hebben. Want uh, we, gingen, we gingen zelf vlees pikken in de winkel. Zo erg was het vroeger. Voor het eten. Ja. Ja. Maar verwijt je je vader dat? Dat die dieren niet zo vaak was? Nee. Nee. Want was het, was het, was het wel goed gelukt. Die dingen wat hij gedaan hadden. Dan hadden we ook gelachen. En ik vind van wat je gedaan hebt. En, en misluk. Dan moet je ook de consequenties ervoor opdragen. Nou, in, dit, in dit geval is dat zo. Ja. Dus maar maar je, je stond er wel achter. Of je begreep wel waarom je vader die dingen deed? Ik begreep wel goed waarom mijn vader die dingen deed. Om geldgebrek. Mijn vader wou ook altijd dat er, uh, als er mensen visite kwamen... dat er eten in de kast was. En uh, niet dat... Uh, dat je nog geen bakje koffie aan kunnen bieden bijvoorbeeld bij wijze van spreken, we waren wel gewoon altijd hebben dat wij dat we het goed hadden. zijn gingen het stelen voor, uh, voor de familie. Voor de familie. school Komt tijd, komt draad, wat we het zo gaan stellen. En nogmaals, jij die werk, jij maakt fouten. Mm -hmm. Dat toch? Nou, u komt niet over als een heel rustig persoon die... Uh... Nou, dat toch ben ik het wel hoor. Ja? Jawel. Jawel. Naar nou, wie zou ik wraakgevoelens moeten hebben dan? Nou, oh, politie, justitie... Nee, ik heb geen wraakgevoelens. Ik ben niet boos. Ik ben alleen diep teleurgesteld. Maar u zegt wel dat politie en justitie zouden moeten veranderen. Bent u het daar niet mee eens? Aan? Ik zou niet zeggen dat, dat, dat ze moeten veranderen, maar ze moeten, dus, uh, ze moeten het dus goed doorlichten. Het hele apparaat. Waarom verandert u zelf niet? Waarom zou ik moeten veranderen als politieke figuur en alleen maar erger worden? Nou goed, om uw, uh, om uw gezin bij elkaar te houden. Oh, maar dat krijg jij niet kapot. Niemand, nobody. Dat, dat, dat, ze dat, dat, ze dat, dat is de power die ik heb. Dat is de kracht die wij hebben. Dat we zoveel om elkaar geven. Dat is onze kracht. Dat is onze kracht om door te gaan. En samen redden wij het. Zou het u nog kunnen veranderen? Misschien wel. Ik weet het niet. Ik kan niet in de toekomst kijken. Dat kan ik niet. Gestel dat u uh, gewoon aan het werk kunt gaan. Dan wilt u dat wel doen. Nee. Want? Waarom niet? Denk daar niet toe. Ik ga de kapitalist niet nog rijker maken dan dat hij al is. Dat doe ik niet. U wilt alleen voor uzelf werken? Ik wil hem alleen maar armer maken. Want hij heeft het ook maar met dubieuze zaken. Mm -hmm. Er is namelijk geen één eerlijke zakenman in heel Nederland. Niet één. Want dan wilt... kun je de kop niet boven water houden. En hoe wilt u hem armer maken? Oh, dat is mijn pakje, ja. <laughs> ja, toch. Dat zien we dan wel. Zijn er grenzen? Tuurlijk zijn er grenzen. Tuurlijk. Maar liggen die maar, voor u? Maar zijn er, Van de kant van justitie zijn er ook grenzen. Nee, ik vraag het nu aan u. Waar ligt ja, voor ben, u de grenzen? Waar ligt mijn grens? Dat ligt eraan waar ik mee geconfronteerd word. Dat kun je van tevoren niet inschatten. Bent u ooit over een grens heen gegaan, vindt u? Hoe bedoelt u? Met geweld? Nee, nooit. Met, met geweld of... Uh, misschien waarvoor u uh, ooit... in de gevangenis bent gekomen... Ik denk niet dat ik ooit over mijn grens heen ben gegaan. Over uw grens niet? Over mijn grens niet. En nou krijg je het weer, waar is mijn grens? Ja, die weet ik zelf wel te bepalen. Daarom zeg ik, je moet met iets geconfronteerd worden. Voordat je dus kunt zeggen van, en tot zover, en dan is het over. Dat kun je nu niet zeggen. Dat ligt moeilijk, ik denk hmm. dat het... Uh... Maar u heeft toch ook met andere mensen te maken? Daarin, niet alleen voor uzelf, maar... Hoe bedoelt u andere mensen? Tuurlijk... Oh, u leeft niet alleen? Tuurlijk niet. We leven met miljarden mensen bij elkaar. Tuurlijk leef ik niet alleen. Ik ben Remi niet. Alleen op de wereld. Het zou niet goed wezen. Waarom? Nee. Maar ik leef gewoon. Voor mijn gezin. Ik leef voor mijn gezin. En ik ben bereid voor mijn gezin te sterven. Hoe kunt u nou voor uw gezin leven als u... Ik leef voor mijn gezin. Dat klinkt voor u misschien... Uh... Als een donderslag bij heldere hemel, maar het is wel zo. Ik ben er voor mijn, voor mijn vrouw, ik ben er voor mijn kinderen. Hetzelfde als dat mijn vrouw en mijn kinderen er ook voor mij zijn. Ik kan het alle tijden een beroep op hen doen. En hun kunnen dat op mij doen. Helaas verkeer ik nu in een machteloze positie. Er komen andere tijden, hè. En dan ben ik daar. Maar mijn kinderen, die raken hoe langer, hoe gefrustreerder. Die gaan hoe langer, hoe meer inzien... dat ze als het ware aan hun lot worden overgelaten. En zo is het gewoon. En dat doet me pijn. Verschrikkelijk veel pijn. Maar kinderen hebben u toch ook nodig? Maar we hebben harde mama nodig. Laat eerst mama maar naar huis. En daarna haar vader. Dan zien we wel weer. Maar er is niemand. Er is niemand. Mm. Emoties van de surprise show vullen de huiskamer van een woning... in een Maastrichtse nieuwbouwwijk. Het is het donker door de oud-eiken meubels en het bruin leren bankstel. Porseleine engeltjes met gouden vleugels en vergulde vlinders... zorgen voor kleur in huis. Opa zit met zijn benen omhoog, recht voor de televisie. Aan de ronde tafel in de achterkamer zit Opu met kleinzoon Wim. Opoe vertelt over haar kleindochter Marie die een half jaar alleen thuis woonde... omdat haar broers en ouders vast zaten. We hebben dat dan ook gedaan. Dus ik moest ook in bijstand. 100 gulden in de week, wat is dat? Mm -hmm. Als je alles moet betalen, gaat het toch niet? En het is allemaal niet zo goede koop. Op het laatst kreeg ze geen, geen subsidie meer, dus toen was het 700 gulden huren. Geen huursubsidie meer? Nou, later kreeg ze het dan weer wel, dat ik er alles voor belopen heb... Ja, ik moet alles te voet doen. Met ja. 81 jaar en met mijn fietsje. Of met de bus. Maar ja. dat wil allemaal niks zeggen. Ik heb het met liefde gedaan voor mijn ja. kinderen. U bent, uh, u bent de oma van. Uh, u bent van de, moeder de, van de moeder van Tini. De moeder van Tini, stuiver. Ja, ja van Tini, stuiver, ja. Nou, fijn. Uh. Ja. Net zonder juffrouw gestaan. Ik kent de naam niet. Die zou alles voor de doen. Die heeft ja, niks maar. gedaan, Wie? honderd. Ge wie is dat? Dat is iemand van de reclassering? Of dat uh... weet ik niet waar ze onder staat dan. Die is Marie? Ja. ja is nooit. Wim, je zit hier ook bij ons? Uh, dat is iemand van de reclassering. Oh. Nou, en als het kind dan... Uh, dan zeg ik, ga eens met de juffrouw praten. Wees netjes en beleefd. Niet brutaal zijn, dan bereik je niks mee. Ik heb het kind er zo vaak naartoe gestuurd... en dan zou ze komen halen, zou ze over met haar naartoe gaan. En dan was ze weer op vakantie. En dan was het dit weer en dat weer... Dus de huur ging achteruit. Ik kon dat allemaal niet meer betalen. We hebben ook maar eens oud een vandaag mm -hmm. Dus u betaalde nou, twee huren? U betaalde het uh, ja, huur van uw toch. eigen huis? Ja, de paar centjes de, van van de, van de zijn opgegaan. Wat ik kraak heb gedaan. En ik had mijn grote woonwagen nog hier op de gemeente staan. Ja. Later heb ik die verkocht. Dus, en daar heb ik toen alles mee geregeld. En wat ik toen dan over had van mijn maandloontje... dat bracht ik daar naartoe. Maar ja, toen één keer de jongens thuis... Eerst kwam jij thuis, hè Wim? Eerst werd jij thuis, hè? Ja, ja, zijn broer. Oh, ons broer, ja. Maar ja, die is ook getrouwd. Die had ook zijn gezin. Dat waren ook dan, hè? Mm -hmm. Maar toen kwam hij thuis. Toen heb ik ook gezegd, nou, kinderen, open zijn voorschot is op. Van mijn wagen ook. Mijn spaargeld is op. Ik zeg, proberen jullie het nou onder elkaar te doen. Ik zal hm? u wel vertellen, ik heb hier menig naar grond gelopen. Dat ik denk dat God me toch helpt, dat ze mijn kind niet op straat daar zitten. Daar heb ik alles voor gedaan om mijn gezin bijeen te houden van mijn kind. He? Wat ze ook gedaan hebben, ik weet, het is verkeerd. Dat weet ik zelf ook wel. Ja. Maar het zijn mijn kinderen. Ik heb mijn kind onder mijn hart gedragen. En zolang ik er ben, zou ik ook voor mijn kinderen zorgen. Dat wel. De kinderen hebben niet gevaar om geboren te worden. Dat hebben wij gewillen. En daarom is het ons plicht, zolang als we er zijn... Als kinderen nooit zitten, dat we ze helpen. Mm -hmm. Daar houdt alles mee op. Ja. Wim, wat heb jij aan je opo gehad? Opo noemen jullie haar, hè? Ja, opoe. Overwet, hè? Nou, heel veel. Dat is gewoon niet uh, beschrijven. Ze vonden dat gedaan. Ze heeft jou voor een deel opgevoed? Voor een heel deel. Een heel mijn leven, zullen we zeggen. Ja? Ja, zeker weten. Ze was vaker thuis dan je vader? Ja, zeker. Ja. In augustus zaten ja. zes van de zeven gezinsleden vast. En langzamerhand kwamen de mensen weer, weer terug naar huis. Ja, de... ja, ja. Eerst broer, toen hij, toen Peter. Peter, is, nou Peter hopen, is Pedro, hè? Peter, nou hopen we natuurlijk. En ik bid iedere avond ervoor dat mijn kinderen uitmaken komen. Als ik hem geloof, geen pas geloof, zou ik me echt maar aan geloven. Ik wel niet. Als ik meedoen dan doe ik het nog wel. Maar ik geef wel eens de moed op. Ja? Jazeker. Kijk, dat hun gestraft zijn, ze zullen het verdiend hebben, want ze worden niet gestraft. Maar waarom hebben ze dan niet eerst de vader of de moeder genomen, en als die thuis was, dan de ander? Waarom zo'n kinderen drek heel alleen, een meisje van 16 jaar? Waarom? Als wij toch niet in hadden gesprongen, had dat kind gedaan. Maar het kan gaan zwerven. Ja. Want ze had niks kunnen betalen. Van die 100 gulden. Dus het kind had gaan zwerven. Als wij er niet waren geweest. En wat komt er dan, dan van een meisje van 16 jaar terecht? Helemaal niks. Komen ze aan die smerige sigaretten. En ze komen op straat te lopen. Voor geld te bedienen. Hè? Dat ja. zien we toch zoveel op televisie. Ja, je bedoelt heroïne. Ja, dan huilt je hard. Als je die kinderen ziet lopen op televisie. hoor? Heerlijk waar. Baba. U heeft ook kleinkinderen gehad, ja, of, ja. Die, die aan de heroïne nog. zijn? Die, die heb ik nog. Toch? Die heb ik nog, ja. ja die aan de heroïne waren. Waren. Ja. En allemaal eraf? Gelukkig wel, ja. ja. Dat was uh, Pedro en Michel. Maar die zijn er nu gelukkig af. Ja. En ik hoop dat ze eraf blijven, snap je? Ja. ja. Eerste keer dat ik vastzit van mijn leven. En uh, gelijk goed. Ja. Ja, ja. Eigenlijk ben je er een beetje mee opgevoed hè? met uh, broers en ouders die, uh, die vastzitten. Ja, klopt. Mijn vader in het verleden ook heel vaak vastgezeten. Als je het eigenlijk eruit heb je ook 19 jaar van zijn leven achter gezeten. Dat heeft er ook wel een gedeelte mee te maken hoe we op zijn gevoed. Dat we crimineel zijn geworden. Maar ook zelf een justitische fouten. Kijk... Ik loop buiten op straat en ze arresteren mij. Dus ik stap in de auto, achterin. En dan rij je naar, naar uh, Sepieterberg, de bossen daar. In, in Limburg. In ja. Zegt die man die achterin zit, die politieagent, tegen mij van... Jij was daar gisteren met die achtervolging met de GG. Maar ik, ik, ik had alibi van dat ik daar terug het eind over kwam s'nachts. En uh, ik zeg, dat ben ik niet. Toen sloeg hij mij. En zo ging ik nog een aantal keren verder. Tot dan bloei toe... En toen zei die politieagent die voorin zat van... heb je wel eens met, met die gummiknuppeltje gevoeld? Toen zei ik nee, maar tranen stonden stond in mijn ogen van het schrik. En ik denk, ja, dan ga ik dadelijk ook weer eens voelen. Dus hij stopt om, om, mij, om die andere weer uit te stappen en voor mij te slaan. Dus meteen dat die de deur op doet, ren ik eruit. En ik ga naar huis toe voor aangifte te doen. Dus aankomende aangifte doen, dan zei hij van... Uh, dan kan iemand hier aan huis. Dus ja, hoe lang ik zeg, ik moest van Pieterberg naar huis rennen. Dus daar heb ik een half uur over gedaan... Ik zeg hier, kijk, bloed bloedde nog en zo. En uh, aangifte gedaan, ik heb er nooit niks van gehoord. Mm -hmm. Maar toen uh, het was bij mijn familie ook een arrestatie. Wouden ze mijn moeder meenemen. En ik heb het er niet toegelaten. Want ik laat mijn moeder niet arresteren. Dat is dat met een hele, hele ME-platon. Ze tegen kan nou ze tegen. En dan heb ik verzet. En heb ik, heb ik geslagen naar de politie. En daar moet ik nou ook voor voorkomen. Maar je wilde je moeder beschermen toen? Ja, ja, ja. Zeker. Dat ging ook om een broer die ze mee wou nemen. Dat was uh, in het geval van uh, de drugshandel waarvoor nu jouw vader, jouw broer en jouw moeder vastzitten? Nee, dat ging toen om, om andere feiten. Er was een vechtpartij uh, met een schietpartij erbij. Was jouw moeder daar toen ook bij betrokken? Ja, hun, hun, hun hadden gezegd van dat er was geschoten. Maar dat was helemaal het geval niet, want er waren strijkers toen. <lacht> Snap je? Ja, dat was ook mooi ook. En uh, politie en zo, en de kogelvrije vesten. Allemaal voor niks. Ja, en, ik laat, en omdat wij die echte band hebben met de familie... ik laat, ik laat mijn zusje, ik laat mijn hond er niet afpakken. Dus laat staan, mijn moeder mee laten nemen of, of wat dan ook. Ik mm -hmm. laat ze in jaar resteren, zo ja. ben ik. Ik kom op voor mijn familie. Ja. Maar ook als ze iets hebben gedaan wat eigenlijk niet mag? Ja. Als we auto aan familie komen, wie het ook is... dan uh, kunnen ze erop rekenen dat ik er ben. Ja. 100%. procent. En dan zit deze cel niet in je achterhoofd? Dan zit die cel niet in mijn achterhoofd. Nee. Die heb je helemaal uh, verdonden. Afgesloten. Dan zit alleen maar mijn familie wat ze me aangedaan hebben. En dan kom ik. Mm -hmm. Ik ga niet naar buiten met de gedachte van. Als mijn familie komt, uh, dan ga ik een pistool halen. En dan uh, trek ik weer een hele magazijn leeg. Dat niet, natuurlijk niet. Maar ik zeg ook van: blijf van mijn familie af. Want die aan familie komt, kom ook aan mij. Omgekeerd zouden m'n ouders hetzelfde zeggen van mijn broers ook: van kom niet aan mijn broer of mijn zuster, want dan kom je aan mij. En dat vind, ik, dat vind ik ook wel goed. Ja, het is niet altijd even makkelijk lijkt het <laughs> Het is dan. niet altijd even makkelijk. Het is. Uh, ook vaak dat je denkt van, als er ruzie is geweest, dat er weer met veel mensen komen. Dan denk ik ook wel eens van, shit, moet het nou weer? Moeten we weer? He? Hadden ze niet beter uit kunnen praten. Maar ja, als het niet lukt, dan lukt het niet. Dan moet het maar. Als ik, ik heb nachten. Als mijn kinderen hier zijn geweest, dan kan ik niet meer slapen. En dan heb ik nacht en dan loop ik het huis en dan zeg ik een pot thee, en dan pak ik een paar sigaretten. En dan wil ik naar bed en zie ik mijn mama rustig liggen ze pas een hele zware operatie gehad. Allemaal mm niet -hmm. meer. En uh, het gaat nog heel goed met hem. En dan wil ik hem niet wakker maken en dan blijf ik maar zitten. En ik heb, dan heb ik heel veel last van hoofdpijn. Dat beginnen met nekspieren. Ja. En dan trek ik het naar boven. Dan beginnen mijn ogen te branden. Ja, dan is, dan is het een paar dagen voorbij, hè? Je wilt voor je kinderen altijd maar het beste, altijd maar het beste. En je wil je kinderen... Ik heb kinderen hier, ik heb kinderen in Maastricht, ik heb kinderen in Eindhoven wonen. Ik heb kinderen in Tilburg wonen. En als ik in Tilburg ben, dan wil ik hierheen. En ben ik hier, dan wil ik daarheen. Maar het liefste zit ik bij hen. Waarom? Omdat ze van de geboorte altijd bij me zijn geweest, dat is toch heel normaal. Maakt wel geen verschil, want als de een wat krijgt, krijgt de ander het ook. Maar die kinderen trekken meer. Ze zijn bij mij geboren, ze zijn bij mijn grootvak af. Ja, ze dus hebben u ook meer nodig? Dat weet ik niet. Dat zou Jan ze zelf moeten vragen. Zeker weten. Pedro? Ja, dat dat weet is een grote steun. Ja, wel, zeker. Dat weet ik niet. Absoluut. Ik hoop dat ik nog lang bij ze mag blijven. oude dom, oude, dom heeft er niks mee te maken. Hoe oud bent u? 81. 81. En man, 87? 87. In juni was ik 82 en hij 88. U was deze week 60 jaar getrouwd? Ja. Dat is een Zest... tijd, hè? Ik vind het geen tijd en dat ik terugkijk. Ik is net op wat vorig jaar is geweest. Wij hebben het te druk gehad. <laughs> we hebben 15 kinderen samen gehad. Ik heb de 10 in het leven maar gehouden. Dat valt wel eens niet mee. Ik je laten we merken, jongens. Ooit trouwt. Ik je in, ja... Ieder kind is een diamant. Ja, ben je nog zagen? Mm -hmm. Ja, ieder kind is een diamant. Wat ze ook doen. Je vindt het erg, je hebt er verdriet van. Maar blijf. Het is je kind, een kind. en blijf je kind. Je mag ze nooit in de steek laten. Nooit. Dat ik niet doen ook. Nee. nee. Mijn man trouwens ook niet. Daar zijn we goed, paren. <lacht> al 60 jaar? Al over de 60 zijn we bij elkaar, maar 60 jaar getrouwd. Ja. Al over de 60 jaar bij elkaar. Ja, dat hoort toch zo. Hoe was het feest? Nou, dan zou ik je ze vertellen. Nou, het feest, ik heb niet gefeest. U heeft niet gefeest? Nee. Vos... En een feest als je de kinderen moet missen? Kan toch niet? Gaat u vaak op uh, bezoek? Nee. Niet? Ik maar één keer geweest, omdat mijn dokter. En mijn schoonzoon aan de telefoon hebben gebit en gesmeek. Ik kan het niet. M waarom niet? Ja, dat weet ik ook niet. Het is te moeilijk, denk ik. Te moeilijk? Te moeilijk, ja. ja. Ik kan het gewoon niet. Kijk, okay, ik bedoel, als, als ik bij mijn ouders op bezoek moet gaan, is het ook moeilijk om afscheid te nemen. En het is precies hetzelfde als voor mijn opa en opa. Het is precies hetzelfde, het is ook gewoon veel te moeilijk. Als je je kind naar achter en de deur een, een grendel moet verlaten, is het gewoon het moeilijkste wat er is. Als ik de sleutel hoor, dan begint het binnen al zo. Het begint te hard te kloppen. En ik heb drie jaar aanvallen gehad. Alleen van verdriet. Ik wil alles voor ze doen, maar bezoeken doe ik ze niet meer. Nee. Ben je er één keer geweest? Ik ben één keer met 10 uur geweest, hier ja. Eén keer in Sittard? Nee. Nee. nee, nee. Nee, in het Hilton? Nee. In het Hilton? Nee. In het Heeltom. <laughs> heet dat het Hilton? Dat heet het Hilton. Nee. Maar één keer. En dat weten ze ook wel. Tini zal ook nooit goede dag komen zeggen als ze terug gaat. Bij u niet? Nee. Als ze komt is het eerst hier binnen. Mm -hmm. Nou, je bent blij, dus je gaat er daar. Hier, alle kinderen komen hier dan. Als ze weg moet, komt ze toch niet meer aan. En ze weet dat wij er ook niet tegen kennen. Dus het kind doet het niet. U bedoelt, wanneer ze een weekend vrij is... en ze is een weekend hier uh, in huis... dan komt ze hier niet uh, gedag zeggen? Nee. Ja, ja, ze, ze, ze komt wel goed dag zeggen, maar niet als ze terug naar de tentie moet. Want ja, dat is te moeilijk. Ze Het is samen. dezelfde dag hier als, op, als ze met Vlof komt. Dat ja, zou sowieso. Maar als ze, gaan, als ze terug moeten, dan komt ze, dan komt ze geen ja, als je het nemen zeg maar om terug te gaan. Nee, dat is nee. te moeilijk. Ik moet helemaal niet meer op een persoon die gevangen is, dan weet of niet zo veel te doen. Ik loop heen en weer. En ik denk elke keer, elke keer weer. Vijf trages, vier muren, vijftig centimeter dik. Drie meter van wand naar wand. Vier stappen van de een naar de andere kant. Dat is de afdeling dan Wat ik ook altijd moet vegen en reinigen. Ja. Hier heb je dan de toiletten. Vijf, Kijk, ja. nou, dat moet ik dan ook altijd s morgens gelijk uh, eerst mijn shampoo in. En dan schoppen, en dan buiten, spuiten. En dan trekken en uithalen. Ja. Ah, dan gaan we hier, dan hebben we dan de, de huiskamer. Ja. Wat ik vanmiddag nog moet doen. Je moet nog schoonmaken. Ja, dat moet ik vanmiddag nog doen. Nou, hier staat een televisie en een uh, ja. aantal banken. Een computer, computer. Werk je er wel eens op, of niet? Nee, ik zelf niet, maar de jongens zie je wel. Heel ja. vaak, ja. ja. Oh, we stappen weer de cel in. <lacht> ja. Ah, oh, medicatie. Die medicatie, ja. ja. Even roeren. Ja, ja. Bij een plastic bekertje. Ja. Heel oh, bedankt, hè. Jo. Ja, dat nou, was dan weer... Uh, ik Om rustig te houden. En uh, moet ik uh, dinsdag voor weer bij de psychiater komen. Hoe is dat bij de psychiater? Die man die probeert ook dat agressief wat ik in me heb uit te praten. Steeds eruit te, te halen van wat niet goed is. En dat lukt hem vrij goed. En ja? daar ben ik zelf ook blij om. Ja, ja. Hoe doet hij dat dan? Ik uh, veel praten met hem over die dingen. En uh, ik word steeds rustiger. En uh, op z'n tijd lekker een stikkie roken, nou ik me lekker rustig. Dan voel ik me weer relaxed. Ja. Ja, de tijd tenminste een beetje vlot. En uh, dit moet de laatste keer geweest zijn, want het schiet niet op. Nee. nee. Maar heb je daar dan de, deze straf voor nodig, zeg maar? omdat uh, te bedenken? Ik ben ergens blij dat ze me gearresteerd hebben. Omdat de eerste instantie... De eerste... Van meer af. Tweede van... Misschien hadden er nog wat meer ongelukken gebeurd. Meer moorden. Mm -hmm. En wat. Terwijl het nu niet kan. Snap je? Dus... Ergens is het goed. Want anders had ik misschien wel aan de spuit gehangen. Wie weet. Of ik had al ergens in de goot gelegen. En nu heb ik de kans om opnieuw op te beginnen. Dan weet je al wat je wilde gaan doen. Ik denk dat ik... Uh, een slooptreintje wil beginnen of zoiets. Een slooptreintje? Ja. Maar je wil per se voor jezelf beginnen? Ja. Of samen met een van mijn broers. willen. Geen zin om onder een baas te werken? Nee, dat kan ik niet, denk ik. Ik ben uh, nogal een zenuwleider, wat dat betreft. En uh, ik heb niet, ook hier, ik heb op de werkzaal gezeten. Op Metselen. Nou, die man die zegt tegen mij, je moet zo die muur bouwen, zo die muur bouwen. Die man maakt me gek, snap je? Dat kan ik niet tegen als ze tegen mij zou zeggen, van, je moet zo doen, zo doen, zo doen. Hebben ze mij een reinigingsbaantje gegeven? Daar kan ik me gang gaan. Hallo, Dad. I'm in jail. Hallo, Dad. I'm in jail. Hi, Dad. I'm calling you from jail. je nou nagaat, ik heb een jongen die was 18 jaar toen hij erin ging. En het kind zit in Zutphen. En het kind loopt daar maar een beetje te reinigen. Niemand, wie dan ook, in het justitieel apparaat, kan mij wijsmaken dat er met een kind van 18 jaar niet gewerkt kan worden. Hello. Hi hey dad, I'm calling you from jail. Over twee jaar komt hetzelfde kind vrij. Wat dan? Weet u het? Weet uw stietje het? Weet hij het zelf? Weet u het? Ik niet. Uh... En als ik dan als vader tracht, als alsof Michel uh, heel erg gefrustreerd is, dat kind. Je op een gegeven moment niet meer weet uh, welke richting hij in moet slaan. en ik tracht dan hier in deze inrichting te bewerkstelligen. Dat ik bij mijn zoon Michel geplaatst kan worden. Of mijn zoon Michel hier. Ten einde dat ik hem dan, ondanks alles. toch een zetje de goede richting in wil geven. En van de zijde van justitie krijg je totaal geen medewerking. Dan moet je niet verbouwereerd gaan... Als zo'n kind na vier jaar zitten straks. ook denkt van. val allemaal maar dood. Want je hebt ook het scheid aan mij. U voelt zich verantwoordelijk daarvoor? Zonder dus enige twijfel. Voelt u zich ook een beetje schuldig? Dat mijn kind zit, bedoelt u? Daar voel ik me schuldig door, ja. Dat. Uh... Ja, daar voel ik me toch wel grotendeels verantwoordelijk voor, ja. Dat heb ik. Uh... gezien zijn opvoeding, denk ik. Uh, hij heeft. Uh... Ja. Ik geef mezelf meer de schuld van het feit dat het niet zo zit als hij zelf. Hij heeft nooit niet anders gezien wat ze waren. En ik denk ook dat, dat ik in veel ogen van de mensen gefaald heb als, als vader, als vriend, als opvoeder zijnde van mijn kinderen. Maar dat neemt verdomd niet weg dat ik wel verschrikkelijk veel van mijn kinderen hou. U, u zei u voelt zich verantwoordelijk voor, uh, voor Michael. Nou, niet alleen voor Michael. Ik voel me verantwoordelijk voor, voor mijn hele gezin. Ja, Maar u voelt zich ook schuldig voor uw hele gezin? Nou, schuldig niet. Ik voel me verantwoordelijk. U haalde net het juiste. Uh, mm -hmm. Kijk, uh, als een van mijn kinderen de aan feit uithaalt... Kunnen ze mij niet verantwoordelijk stellen? Dat kunnen ze niet. Ze kunnen me ook niet schuldig bevinden aan het feit, want dit is een gevoelskwestie. Ik denk gewoon namelijk door het feit dat politie en justitie zich zo negatief opstelt naar ons toe, dat je eigenlijk niet anders meer kunt verwachten. De kinderen krijgen geen kans. En dan moet men niet zeggen. Nee, dan moet men eens verder nadenken als hun neus lang is. En dan is navragen wel het nadenken. van... ja. God, het moet toch een oorzaak hebben. U zegt dat het bij justitie ligt? Ja, ja niet helemaal natuurlijk, maar ik geef ze wel voor 50% de schuld. En die andere 50%? Die ligt dan bij onszelf. En onszelf is... Uh... Nou, ge geef die schuld maar aan mij. Natuurlijk je moet de schuld hebben. Dat dan... U wilt die schuld wel dragen? Ja, ja geen probleem. Waarom is het geen probleem? Is het toch niet fijn om schuld te hebben? Omdat het denk ik ook wel aan mij ligt dat, dat, dat het gezin zo is geworden... Ik bedoel, mijn kinderen hebben nooit niet anders gezien. Ik ben altijd, uh, dat moet ik gewoon eerlijk zijn... Ik ben altijd ook crimineel bezig geweest, volgens, volgens uh, de wet van Bartje. Zou het een hetze zijn? Zou het een complot zijn tegen de familie Grijne? Of uh, heb je misschien een andere gedachte gang? Ja, altijd... Moeilijk, hè? Moeilijk, ja. Ik, ik denk ja. altijd dat er een belang moet zijn. Dus. Wat is het belang? Ja, wat van... is het belang dan? Kom eens met dat belang. Wat is de belang van justitie om een hetze tegen de familie Krijnen? Nou, die pleurensfamilie, zoals wij geformuleerd staan, lekker opdoeken, die hap. Dan hebben we die pokkel Dan hebben we die teringleijers dat Zo durven ze het wel niet te formuleren, maar daar komt het er wel op neer. Alleen hun spreken het net eruit. Maar zo, daar komt het wel op neer. En vindt u het gek? Dat zowel ik als mijn vrouw en mijn kinderen dat we gefrustreerd zijn? Vindt u dat gek? als justitie de macht en de power heeft om op deze manier te werken. Oh. Waar moet het heen? Zeg u mij eens waar het heen moet. Het is één vuil, vies, corrupt rotzooitje. En, anders niet. en één, ieder dekt één ieder. Hij staat een treetje lager, hij hoger. Hij zal, die hoger staat zal helemaal dekken. En zo gaat men naar beneden. Maar ze dekken elkaar allemaal. Dan moet je niet jammer met de pet aanpakken. Heeft u het gevoel dat u helemaal onderaan staat? Voor hun misschien wel. Maar voor mezelf sta ik echt boven aan de ladder. Hoor. De... Luister, ik, uh, ik sta er ver boven. Ik voel me daar echt boven verheven. Waarom? Dat ik gewoon weet dat, dat, dat, dat het hele apparaat niet deugt. Het aangrijpende portret van de familie Kreinen, gemaakt door Joost Wilgenhof... en eerder uitgezonden door de KRO in 1995. Ja, echt zoiets zo dat, je, dat je dingen hoort die je eigenlijk niet wil horen. En daarom is het nou juist zo spannend. En dat hoor je hier in Woord van de VPRO. Het eh, draait hier al uren om familie. En als je daar wat van vindt... dan kan je altijd mailen naar woord.vpro.nl. Dat vinden we heel erg leuk. Ja, familie. Soms leer je de familie pas kennen als ze er niet meer zijn. Ja, je hebt er natuurlijk vroeger wel mee samengeleefd... en als je dan eenmaal op jezelf woont, dan zie je ze ook nog wel. Maar hoezeer heb je nou eigenlijk ooit met ze gepraat? Ik bedoel echt praten dan, hè? En hoeveel weet je eigenlijk van de familie van de familie... en van de familiegeschiedenis? Een zolder is vaak een, een hele goede plek om die te leren kennen. Je kent ze vast wel van die stampvol gestouwde zolders... met dozen en koffers en bomvol met verhalen en herinneringen. Luister eens naar het verhaal van Hannemie Schijvens... die de zolder van haar overleden moeder leegruimde... en over het resultaat vertelt aan haar dochter. Wat zijn dat dan? Felicitatiekaartje toen ik geboren ben in 1950. deels van twee cent. Mooie. Mijn oma ging dood in maart 2001. En dit is een rekening van toen ik uh, uh, geboren ben. Kostte 212 gulden. En toen moesten natuurlijk wat met het huis. Beter gezegd met de inboedel. Er stond heel veel, want oma was niet zo goed in weggooien. Mijn dus moeder had wat dat betreft een tik, die bewaarde alles. De zolder was het grote, onbekende terrein. Tegen ons zeiden ze van, ja, je hoeft niet op zolder te komen, het is allemaal opgeruimd. En dus was dat de plek waar mijn moeder meteen naartoe ging. Toen ik heel jong was, <coughs> kwam ik ook wel eens op zolder. En wist ik ongeveer wat er lag. Die spullen van toen, die kwam ik daar ook weer tegen. Die kat was een hele grote kat. Die lag voor de bed. Ze hadden een grote slaapkamer en die kop die stak iets omhoog. En ik viel altijd over die kop. En toen ze ging verhuizen, de eerste keer... toen zei ze, ik doe die kat weg. Dat vel doe ik weg. Nou, ik geloofde dat. En uh, toen ze stierf, uh, toen kwam ik in een koffer. Dus de zoveelste koffer kwam ik die kat weer tegen... En dat was natuurlijk wel uh, 50, 60 jaar geleden uh, dat ze dat ding voor de bed had liggen. Maar het, het was dus jaren nooit uit die koffer gekomen. Dus het stonk als ik weet niet wat. Ook vond mama stapels foto's. In albums, maar ook in dozen en in koffers. Uh, ik had meer dan duizend foto's. En bonnetjes, heel veel bonnetjes. En rekeningen van van alles en nog dit wat. Dit is van uh, de rekeningen van de kostschool nog, 1963. Ja, weer een rekening. Dit is van 1947. Dat is van Wim, of niet? Nee, dit is niet van een bevalling... Dit is, nee, dat is veel, dat, dat is veel te goedkoper. Het is gewoon een, een, een paar behandelingen van één kwartaal, denk ik. Maar dit is gewoon een willekeurige rekening van de Ja, topte. ja. En dit is nog een rekening van uh, de kostschool van onze moeder, 1932. Dat is en een dat, puntenlijst. En dat heeft maar bewaard? Ja, heeft ze allemaal bewaard. Ze was dus niet zo heel goed in de geschiedenis? Nee, maar ze kregen wel pianoles, dat heb ik nooit geweten... Want de, de, al die papieren, die, die hebben wij vroeger nooit gezien. Die ben ik allemaal uh, in dozen en zo te, op zolder tegengekomen. Waarom ze die bewaarden? Geen idee. Maar mijn moeder gooide ze ook niet weg. Ze plakte ze in een album. En het mooiste van dit album is dat heel, uw, uh, heel de jeugd en van hun... hierin terugkomt. Door al die bronnenbonnen uh, en die papieren die ze bewaard heeft... Uh, is dit toch wel uniek. Vijf identieke albums maakten ze... voor alle kinderen van opa en oma in. Grappige is dat juist mijn moeder dat deed. Want mijn oma en zij hadden zo'n klassieke moeder-dochterrelatie. Ja, iedereen zei dat ik eigenlijk Philips moeder leek... In sommige dingen is het er ook wel, maar in andere dingen is het er absoluut niet. En des te opvallender was de samenstelling van alle spullen die ze op zolder vond. Wat mij opviel, dat, dat ze zoveel eh, papieren van mij bewaard had. Die eh, felicitatiekaartjes die ze kreeg met mijn geboorte... die heb ik van die andere vier, ben ik er geen één van tegengekomen. Van vaderdag en moederdag. Die gedichtjes... Die wij toen altijd maakten op school. Die had ze allemaal nog bewaard. Terwijl wij eigenlijk helemaal niet zo goed door één deur konden. En, maar uh, ik wou nog wel iets erover zeggen. Als ik bijvoorbeeld uh, in de winkel. dan kocht ik vaak spullen in de winkel. En mijn zus die kreeg bijvoorbeeld 20% korting. En ik kreeg 10% korting. Want mijn zus had altijd vroeger in de winkel uh, meegeholpen. En ik er niet. Ons moeder wilde hebben dat ik thuis kwam wonen en verder ook thuis kwam helpen. En ik wilde dat absoluut niet. En dat uh, vond ze helemaal niet leuk. Plus als ik iets zei van, uh, ik wil eigenlijk die handdoek hebben... dan zei ze vlot van, nou ja, uh, dat kan niet, want het is verkocht. En dat gelden ook voor truien... die ik toen zag liggen en ik wel graag wilde hebben. En op een gegeven moment, dan was het weg. En kwam ik die truien ook weer tegen in een doos op zolder. Toen ze dood was? Ja. Het was een heel raar verhaal. En ik weet ook niet waarom dat ze dat deed. Als ik het nog allemaal over zou kunnen doen... dan zou ik er nog wel eens uh, op willen aanspreken. Maar dat kan natuurlijk niet meer. Maar er zijn wel dingen waar je naar de rand wel spijt van krijgt... als het er niet meer is. Ik denk, misschien hadden we eens meer moeten praten... Maar ze heeft wel die spullen bewaard. Ook. Maar ze heeft ze, heeft het ze het wel niet. bewaard. Ze ja. niet, maar ook die truien. Ze heeft ja. wel de dingen die ze je niet gunden als in je haar geeft. Ja, en dat, de, dat deed ze wel. En uh, was ook, uh, ze was wel heel trots op uh, de kleinkinderen, op jullie. Daar was ze heel trots op. Dat zei ze tegen iedereen. Ja. Ook... Wat zijn jullie aan er zijn foto's nou. van uh, mijn opa en oma aan het kijken. Oh. Hmm. het verhaal van Hannemie Schijvens... ...die de zolder van haar overleden moeder leegruimde. En dit verhaal werd eerder uitgezonden in VPRO's studio Itzerda... ...en het werd gemaakt door Remy van den Brand. Je luistert nog steeds naar Woord bij de VPRO op Radio 1. En zometeen na, uh, gaan we hier, of na zes en alweer gaan we hier het laatste uur in. En uh, daarin hoor je een hele bijzondere opname van de Gebroeders Reven. En uh, er wordt een nieuwe familie gevonden en uh, er wordt een oude familie gezocht. En de geestelijk vader van goede tijden, slechte tijden... vertelt waarom familie het recept is voor een goede soep. Dus blijf nog maar even lekker plakken. Uh, we zijn er nog tot zeven uur. Um, je kunt trouwens ook uh, met vragen of opmerkingen over Woord... altijd mailen naar woord@vpro.nl of schrijven naar vprowoord. Postbus 11 1200 JC te Hilversum. En abonneren op de podcast, dat kan ook via www.vbro.nl/slash underscore, zo'n laagliggend streepje podcast. En mij kun je altijd twitteren via Ed Frank Jochemsen. En zometeen gaan we ook nog een heel mooi liedje draaien van Maarten van Roosendaal, de fantastische zanger die vorig jaar overleed. Helaas veel te, veel te jong. Tot zo.